Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Zware regenval heeft in Brabant geleid tot wateroverlast. In de omgeving van Breda, Roosendaal en Moerdijk staan kelders en straten onder water. Ook zijn er bomen omgewaaid. In Midden- en West-Brabant waren er tot half tien tussen de 100 en 150 meldingen bij de politie binnengekomen. De Marsechaussee heeft bij de nieuwe controles rond de grenzen afgelopen maand 111 illegale vreemdelingen aangehouden. Sinds 1 juni mag de Marsechaussee de grenzen weer verscherpt in de gaten houden... Eerder was dat nog verboden omdat het in strijd was met het Schengen-verdrag. Officieel worden de nieuwe controles nu in de hele grensstreek gehouden en zijn ze gericht tegen drugshandel en terrorisme. Maar de Marachausse erkent dat in werkelijkheid vooral naar illegale wordt gezocht. De rechtbanken van Roermond en Zutphen hebben inmiddels oordeeld dat ook deze controles niet mogen, omdat mensen worden gecontroleerd zonder dat er een concreet verdenking is. Minister Leers is tegen die uitspraak in beroep gegaan. Op Cyprus zijn honderden betogers het terrein van het presidentieel paleis binnengedrongen. De politie hield ze op afstand met traangas. Het is onbekend of president Christofias in het paleis in Nicosia zat. De betogers zijn boos over de explosie van een munitiedepot op een marinebasis gisteren. Ze zeggen dat ze nooit zijn geïnformeerd over de grote hoeveelheid munitie op de basis. En ze vinden dat de regering nalatig is geweest. Bij de explosie vielen twaalf doden en raakten de grootste elektriciteitscentrale van het land beschadigd. Een groot deel van Cyprus zit zonder stroom. Het weer trekken stevige buien over het land met plaatselijk wateroverlast. En in het zuidoosten kans op onweer en windstoten. Morgen bewolkt, af en toe regen en met maximaal rond 17 graden behoorlijk fris. Dit was het NO. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de randstad staat een file op de A27, Breda naar Utrecht. Daar staat tussen Hout en nu net een drie kilometer door werkzaamheden.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 van Detective en Jazz, samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks jazz op haren en snaren in dit geval viool en piano en de viool werd bespeeld door de Franse jazzviolist Jean-Luc Ponty die een prelude van Chopin onderhanden nam de volgende trillende snaren behoren bij een gitaar en een bas de gitaar wordt bespeeld door de Braziliaanse zangeres Rosa Passos ze ging in 2003 met de Amerikaanse bassist Ron Carter de studio in voor het maken van het album Entre Amigos*. En van het album horen we ook oh *Grand Amor* van Antonio Carlos Jobim. One, two, one, two, three, Dat was zweef, ook zo'n vrije compositie van Antonio Carlos jobin Gespeeld door een orkest dat vol met haren en snaren zat. Op de achtergrond waren dat de haren en snaren van violen te horen. Op de voorgrond waren dat de gitaar van Oscar Castroneve, de piano van Otmaro Ruiz en de bas van Brian Bomber Bomberg. In het eerste uur beloofde ik zo af en toe ook een stemmetje tussen de haren en snaren. Nou, stemmetje. jazz barrington Kevin Mahocconi heeft een indrukwekkende stem. Dat werd al meteen erkend toen hij in de jaren negentig ineens skettend zijn intrede in de jazz deed. Luister naar hem in Nature Boy, begeleid door De Haren en Snaren in een trio van pianist Oscar Peterson. And sad of oh, heart, but very wise was he. But then one day, that magic day. he said to me the greatest thing And be loved in return. uitvoering van een van de bekendste jazzwerken van pianist Bill Evans Waltz for Debbie Gespeeld door het Kronen versterkt met de bassist Eddie Gomez Het is weer tijd voor de pianosnaren ditmaal in trilling gebracht door de pianist Red Garland zijn spel is van grote invloed geweest van op latere jazzpianisten Hij was geruime tijd uh, pianist in het beroemde quintet van Miles Davis met John Coltrane, Paul Chambers en Philly Joe Jones. Maar in 1958 begon hij met zijn eigen trio. Met alweer Paul Chambers op bas. En Arthur Taylor op drums. En uit die periode is hier Red Garland met Almost Like Being In Love. van penis Silonius Monk, Ruby My Dear, werd gezongen door Carmen McRae Een tenor tenorsolo van Charlie Rouse. In 1988 zong Carmen McRae een heel album vol met muziek van Monk met vaak stomteksten van John Hendrix. Een andere beroemde compositie van Monk is Around Midnight, Een tal van combinaties gespeeld in de loop der jaren. In het kader van Jazz op Haren en Snaren koos ik voor vandaag een opname van de meestergitarist Joe Pass. Een virtuose solo. Round midnight. een wat modernere pianist, de Amerikaan Dave Benoit, die ook vaak het dirige dirigentenstokje hanteert. Hier was hij te horen met gitarist Russ Freeman in Some Other Sunset, een eigen werkje. Pianist en zanger Michael Feinstein is de schatbewaarder van de American Songbook. Hij werkte onder andere voor Ayer Gershwin om diens enorme discotheek. En het werk van diens boer George een beetje op orde te brengen. Ik zocht een toepasselijke song uit Michael Feinstein op piano en stembanden met How to keep the music going on. Samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks Met veel jazz op haren en snaren Natuurlijk is er volgende week weer Sierven Jazz Dus zeg ik samen met de penis Bruce Hornsby We'll be together Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur.